7 uur jobboot met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van Los Angeles is ontruimd... na een mogelijke schietpartij. Volgens eerste berichten zijn zeker twee mensen neergeschoten... onder wie een beveiliger. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De politie heeft een van de terminals omsingeld... en ook zijn alle wegen rondom het vliegveld afgezet. Op foto's via Twitter is te zien... hoe passagiers uit vliegtuigen worden geëvacueerd. Eén persoon met een geweer zou zijn aangehouden. In oktober zijn 37 meer personenauto's op kenteken gezet... dan in dezelfde periode vorig jaar. Het ging om bijna 37.000 auto's. Vorig jaar waren dat er bijna 27.000. Dat blijkt uit cijfers van de RAI en de BOVAG. De toename wil niet zeggen dat al deze auto's ook daadwerkelijk zijn verkocht. Het is mogelijk dat de auto's al wel een kenteken hebben... maar nog te koop staan bij de dealer. De BOVAG had de toename verwacht... en zegt dat het weinig te maken heeft met het gestegen consumentenvertrouwen. De Verenigde Naties hebben de afgelopen maand voedselhulp verstrekt aan 3,3 miljoen mensen in Syrië. Dat zijn ruim een half miljoen meer dan de maand ervoor. Medewerkers van de VN en UNICEF maken zich steeds grotere zorgen... over de mensen die vastzitten in de oorlogsgebieden en niet kunnen worden bereikt. Vooral de toestand van ondervoede kinderen is verontrustend. In ziekenhuizen in Damaskus en elders in het land worden steeds meer ondervoede kinderen binnengebracht. In een buitenwijk van Damaskus zouden 12.000 mensen met de hongerdood worden bedreigd. De leider van de Taliban in Pakistan, Hakimullah Mehsud, is gedood bij een aanval met een Amerikaanse drone. De Taliban hebben dat bevestigd. Vijf mensen kwamen om toen de auto waarin ze zaten... onder vuur werd genomen in het noorden van Waziristan. Een van de inzittenden was Mashoud. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van duizenden mensen. Begin 2010 werd Mashoud al eens doodverklaard. Later dook er een video op... waarin hij met aanslagen tegen de Verenigde Staten dreigde... Het weer opklaring, alleen in het noorden nog een enkele bui. Later vanavond en ook vannacht vanuit het zuiden in het hele land opnieuw regen. Morgen overwegend droog met wat zon. Het wordt dan 13 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. De, de avondspits is nog steeds niet voorbij. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Er staat nu nog 70 kilometer file. De langste files staan op taal 1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer... Op de A4 bij Rotterdam, Hoogvliet richting Vlaarningen, het Ketelplein 6 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam, verknoopt de Bressenplein 9 kilometer. Daar is door een spoedreparatie de linkerrijstrook dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda, voor Schiedam 3 kilometer na een ongeluk. En op de A28 Zwolle richting Hogeveen, tussen het Lankhorst en de wijk 5 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. U wordt daar over de vluchtstrook geleid.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 Goedenavond, welkom bij het koken eetprogramma Manjare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En het goede nieuws is dat we vanaf januari elke twee weken op de zender zijn. We hebben net zo lang gepusht en gepusht en zendecoördinatoren. lekkere hapjes toegediend en het is gelukt. We gaan twee keer per maand op zender komen. Heel langzaam maar zeker breiden wij uit. U kunt reageren op deze uitzending manjade.ntr.nl, twitteren. Kan ook. Hashtag Radio Mangiare. Vanavond ligt de nadruk op groenten, die we moeiteloos wegspoelen met lekkere wijnen. Aan tafel chef-kok van restaurant Mes en Vork in. Heb ik dat nou goed gezegd? Vork en Mess, mes, hè? Ik zie het hier staan. <laughs> ik denk. Ja, oké, okay, het ligt in de lijn der verwachting. Maar goed. Vork en, en Mes in Hoofddorp Jonathan Carpatios... Uh, we kennen hem al van de serie in de Volkskrant vorig jaar. Samen met Mac van Dinter. Fantastisch leuke stukken, avontuurlijke combinaties... met heel veel groenten erin. Ja, klopt. En uh, Jonathan die heeft nu ook echt ontzettend lekkere hapjes meegenomen... met onder andere biet en hangop. En die gaan we zo meteen proeven. Hij heeft een kookboek gemaakt. Echt eten. Met groenten van Jon. Kwam je niet in de problemen met hak? Door deze, deze titel. Nee, het grappige is, we hadden het al verzonnen. En toen kwam in één keer die uh, reclame van Hak weer uh, naar voren. Want hij is een, uh, al heel hij is een Hij is tijd niet weg geweest. geweest. He, ja. ja, toen kwam in één keer uh, Ronald Koeman volgens mij met... Uh, met die potjes met, met in het landschap ja, ja, dat, dat kwam is wel goed uit. is een totaal andere manier van onze ja. beleving. <laughs> <laughs> Naast jou zit wijnman Nicolaas Kleij. Vandaag verschijnt zijn omfietswijngids 2014... Hij is vast de tafelgast van dit programma. En hij heeft dus ook de wijnen bij de gerechten van vandaag uitgezocht. Was dat moeilijk, Nicolaas? Ja, want zoals je weet doe ik altijd maar wat. Maar voor deze keer <lacht> heb ik net gedaan alsof ik er verstand van was. Dus ik kan het straks keurig wetenschappelijk uh, verantwoorden. Dat is ook de enige manier Aha. om een honorarium binnen te slepen. Als je net doet alsof je <lacht> ja. best bent bent bij ons. Ja. On the road is vandaag verslaggever Chris Baiema. Hij gaat zeewier plukken aan het IJ in Amsterdam. En dat doet hij samen met topplukker Edwin Flores. En mijn steun en toeverlaat, Kookboeken vanuit Jona Freud. Zij heeft de kookboekhandel in Amsterdam, zij. Daar hebben we vorige keer heel veel over gehoord toen we Johannes van Dam hebben herdacht. En die kookboekwinkel die bestaat vandaag handel, moet ik zeggen. 37 jaar. 36, 36, 36 jaar. jaar. Gefeliciteerd. Dat is al lang genoeg, toch? Ja. <laughs> Jij kookt twee groentgerechten uit ja. twee verschillende boeken die net op de markt zijn. Uit het boek van Marie Maris, de Groentebijbel. Dat en... is eigenlijk al een bestseller geloof ik. Ja, he? dat is een bestseller. Een paar maanden uit. maar Nou, dat het loopt is een september teorie. is het, denk ik, uitgekomen. Dus nu, inderdaad, twee maanden zal het er zijn. En uh, dat is, uh, ja, dat vind ik een geweldig boek. En gisteren verscheen het I Love Groenten van Janneke Vreugdeel. Twee hele verschillende boeken. Over groenten. Ik zal daar straks alles over vertellen. En het is een. Uh, ja, daar gaan we uit. Uh, omdat we een groenteuitzending hadden. Ja, we hebben een groenteuitzending. Dit is een uitzending waar je tijdens de uitzending gewoon afvalt. <lacht> en uh, dat vind ik heel goed nieuws. Ook voornamelijk voor mezelf. We gaan eerst naar de nominaties voor het kookboek van het jaar. Ja. Want uh, dat, is, dat wordt uh, verkozen. Daar komt altijd één boek uit. En zo'n boek krijgt heel veel aandacht, Jona. Uh, het is uh, volgende week donderdag of aanstaande donderdag moet ik eigenlijk zeggen... dan is uh, de uitslag uh, van de kookboek van het jaar 2013 verkiezing. Er zijn twee categorieën. Er worden alle, of tenminste, het grootste gedeelte van de kookboeken... die in Nederland verschijnen, worden daarvoor ingezonden. Uh, Fusina Verloop heeft dat ooit bedacht, dit hele festijn... een aantal jaren geleden... Um, Wat dus zijn de zes nominaties? Er zijn twee categorieën. Er is een vertaalde nominatiegroepje. En een in Nederland gemaakte kookboeken. Je begrijpt dat mijn hart echt uitgaat naar de boeken die in Nederland gemaakt zijn. Ja. Dus de vertaalde zeg ik heel snel. Er zijn er drie genomineerd. Dat is het boek van Virgin to Veteran. Van... Uh, Sam Stern, een jonge jongen die een soort basisboek heeft geschreven voor jonge mensen. Dan is het boek van Claudia Roden De Smaken van Spanje genomineerd. Dat hebben we uh, uh, eerder dit jaar in de uitzending veel aandacht aan besteed. En dan is er het, wat een ontzettend mooi boek is. Polpo, wat een Venetiaans ja. kookboek van een restaurant in Londen, wat zo heet. Dat zijn de drie vertaalde kookboeken die genomineerd zijn. En dan hebben we de in Nederland gemaakte boeken... Daarvan is nummer één genomineerd. Een boek dat heet... Ja. Gastroven, denk ik. Dat is, een, uh, dat is dat ik het goed uitspreek met nu. met wijn en darmen. Nee, het is een, uh, een, uh, een, een bus, een verbouwde camper waar, met een keuken erin... waarin drie jongens uh, mee door Nederland, Frankrijk en Spanje zijn gaan reizen. Uh, en onderweg aan iedereen die ze tegenkwamen van de lokale bevolking... zijn gaan praten over het eten wat zij maken, verbouwen, wat er in de buurt is. En daar zijn ze mee gaan koken. Leuk, leuk idee. Het is een leuk idee. Het is ook uh, zeker een mooi gemaakt boek... Um, ja, dus eigenlijk... Uh, uh is dat wat ik, ja, ik kan er nog heel veel over vertellen. Maar uh, ik heb meer met de andere twee boeken. Maar dat mag andere, ik niet zeggen, natuurlijk. Andere, ja, nou, dat heb je nu al. Het gezien. andere is het boek we Werken we met vis van Bart van Olver. Daar hebben ja. je ook al een keer aandacht aan besteed. Ja, dat is echt een soort een zeer, standaardwerk. Zeer terecht dat hij genomineerd is, vind ik. Dat is een standaardwerk, inderdaad. Dat is hij een boek werkt met van, verantwoorde vis? Hij werkt met verantwoorde vis. En dit boek nou, dat gaat over hoe je vissen van, van, ja, van, vanuit de, het water op het bord krijgt. Ja. Hoe je, alles staat erin afgebeeld. Er staan simpele recepten in. Nou, ik heb het al eerder in uh, de hemel ingeprezen. Omdat ik het een geweldig boek vind. En het derde, ja, dat is het boek van, van, van Jonathan. Jonathan, die hier ja. tegenover ons zit. Dat wist je wel, hè? Dat je wist ik, genomen. ja. ja. ja. En dat ja. is dit boek wat ik hier gewoon. Dat is het zeg maar, boek wat ik hier heb liggen. Dat ja. is net uit. Dus het is heel bijzonder. Ik denk echt dat het op de laatste dag is ingestuurd. Dat er ingestuurd ja. mocht worden ja, voor de Kookboek van het ja. Jaar. Maar dat is eervol, toch, Jonathan? Ja, absoluut. En, en enorm um, verbaasd waren we eigenlijk. Dat, uh, dat, we, dat we in zo'n korte tijd een nominatie uh, eigenlijk hadden. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou goed, we gaan dat boek zo meteen nog uitgebreid uit bespreken. Besprek. Leuk. Ja. Dit zijn zes genomineerden. En mensen kunnen op stemmen hè, als ze naar de Kookboek van het Jaar site gaan. Ja, dan kan je dus, er is een publieksprijs. En dan mag je uit, eh, op een van deze zes titels stemmen. En dan doe je nou, mee. En dan kan je ook prijzen geloof ik mee winnen. Maar dat en moet je niet als luisteraar niet doorhebben. Dat wij heel veel kookboeken behandelen in dit programma. En dat dat ook allemaal weer op onze site staat. Radiomandjare.nl U kunt ook reageren op deze uitzending. U mag ook met uw eigen ideeën komen. Over groenten bijvoorbeeld vandaag. Of over wijn. Mandjare.ntr.nl En uh, Twitter wordt ook op prijs gesteld. Hashtag Radiomandjare. Ondertussen krijgen wij nu nog... Heel veilig een glas water toegediend. door mevrouw Francine, mijn charmante assistente. En wij gaan naar Jonathan Carpath, eh, Carpiatos. Ja. ja, ik ga nu ook alles gewoon verkeerd uitspreken. Yeah. Maar hoe kan dit nou toch? Wat is er? Carpathios, ik heb het gewoon weer verkeerd opgeschreven. Hij maakt het boek Echt eten. Je bent zoon van een Griekse vader, Hollandse moeder, chefkok van restaurant en Mes in Hoofddorp man die verrassende combinaties voorschotelt... zoals we hebben kunnen lezen in de Volkskrant de afgelopen jaar. En nu is er dus dit genomineerde, dus inmiddels kookboek... Echt eten met de groenten van Jon. Je bent echt een groenteman. 80% van dat wat je serveert in je restaurant bestaat uit groenten. Dat is slechts 20% vlees en vis wordt er, uh, wordt er opgediend. Wanneer is die liefde voor groenten bij jou ontstaan? Het is eigenlijk een soort zoektocht geworden. Een zoektocht naar echt eten. En um, ik was eerst chef in uh, gerenommeerde restaurants. Ik heb ook uh, Michelinsterre zaken gewerkt, ook echt aan de top bij, bij Jan Gordon Ramsay. Ja, bij Jan de Wit heb ik een aantal in jaar, twee jaar gewerkt, maar ook in Engeland bij uh, de chef van Gordon Ramsay en de chef van Marco Pierre White. Dat is Pierre Kofman. Dat was toen de tijd nog steeds wel een van de meest beruchte. Um, uh, Engelse koks die er was. Ik denk nou wil ik dan iets leren. Dan ga ik gewoon uh, meteen voor de whole nine yards. Ik ga gewoon voor het heftigste wat er is. Dus daar kwam ik vandaan. Even maar, eventjes, hè, in jouw boek beschrijf jij. Hoe die man tekeer ging. Ja. En je zegt ik heb. Ik heb je kunt het nog zien aan mijn armen en benen, geloof ik. Ja, ja ik, je ik heb nog echt, echt wonden in mijn... Ik heb hier gewoon een gat. Als je voelt, een gat in je hand. En een, een, ja. een, een, een stuk bot eruit, omdat je gewoon... Um, de druk ligt daar zo hoog. En collega's heb je daar niet. Het is gewoon de, de, de wet van de sterkste. En de snelste en uh, naar beneden trappen en omhoog likken, zeg maar. Hè? Dat, uh, maar dan op, op een hele heftige manier. Maar dan stond je in de weg en dan kreeg je gewoon echt een bloedheet pannetje... of een bloedhete lepel. Die liet ze dan gewoon echt op de expres op het fornuis staan. Omdat je dan als je dan in de weg stond, dan konden ze je eventjes aantikken met die lepel. Naar, maar dat ging van kwaad tot erger. En, en, uh, bedoel je dat de chef dan ook wel eens een tik uitdeelt? Ja, ja, ja. Ik ben twee keer met een blauwe oog gekomen en haren uit mijn hoofd getrokken. Ik, ben, ik heb een avond moeten koken in, uh, in eigenlijk... Een soort van gebroken, gescheurde koksbuis, omdat er een gaatje in mijn koksbuis zat. En daar was hij het niet mee eens. En toen trok hij eigenlijk gewoon met zijn vinger zo dat uh, die buis kapot. En dan moest ik daar maar de hele avond in blijven staan. En hoe is het nou met je trauma? Nou, <laughs> ik heb het allemaal achter me gezet. Hoe ik oud word nog af en toe s'nachts wakker. Ik vind het zo, zielig, ik vind ja. het zo zielig verhaal. Maar Hoe oud ja. was je? Ik was 20, 21. Wat vind je daar nou van, zo'n opleid, zo opleiding, zo'n bewind? Ik zou het iedereen aan willen raden die niet in het leger gaat. Want daardoor leer je toch een hoop... Um... Nicolaas? <laughs> je hebt wel mooie verhalen, maar ik denk niet dat ik het ervoor... <laughs> ik vind het verschrikkelijk klinken. Ja, nou dat begrijp ik ook. Maar het is wel een bepaalde soort van... Ja, uh, al wil je... Uh, um... Uh, iets in je, in, de, in je eigen vak betekenen. Dan vind ik wel dat je, dat je ook moet kijken van wat doet de top? En hoe doen ze dat. En dan moet je ook zelf aan meewerken om te kijken om daarover te kunnen oordelen. En jij wilde niet deugen. Hè? Je ik moest vreselijk uh, uh, uh, vervelend. Dat zeg je zelf hoor. Het staat in je boek, je wilde niet deugen. En je ouders hebben je ja. naar de kokschool geduwd, want je wilde, ja, er kwam gewoon niks uit je handen. Nee, ik werd echt van heel veel scholen ben ik afgestuurd ja. omdat ik gewoon onhandelbaar was. Nu, nu ben je een zeer bevlogen kok. Ja. Uh, je bent niet alleen een kok, je bent ook een leermeester. Je bent ook iemand die educatief bezig is. Je hebt twintig vrijwilligers in je kwekerij ja. staan. Je zit met je handen in de aarde. En je bent bezig om die groenten aan ons, uh, ja, ons te leren kennen eigenlijk. Ja. Wat je allemaal met die groenten kan doen. Ja. En, uh, dus er is uh, iets gebeurd op een, op een bepaald moment. En dat, dat klinkt heel romantisch, maar ik werd vader. Mm, en toen is het schat. mij allemaal omgedraaid. Echt het is zo lief. Ja. Ja. Ja. Nee, het, het, mijn, mijn zoon werd geboren en toen, um, toen serveerde ik um, in het restaurant waar ik toen, uh, toen werkte, serveerde ik uh, wagyu vlees uit Japan. Mijn kreeften uit Canada. Mijn caviar uit Rusland. Mijn uh, m, m, m, m truffels uit Italië. Eigenlijk alles over de hele wereld vandaan. En dat liet ik dan overschepen naar, naar het restaurant. En dat is eigenlijk een normale manier van het restaurant draaien. Ja. En toen ging ik daar eens over nadenken. Is, is dat nou wel zo netjes? Weet je, ik word nu vader, ik, ik krijg kinderen. Dus ik moet die wereld wel, vind ik, beter achterlaten dan dat ik erin kwam. Ja, dus moet ik in ieder geval mijn best voor doen. dat ik mijn kinderen of mijn, uh, mijn toekomst, zeg maar, ook, ook een mooi leven krijgen. En ook de keuzes krijgen om, uh, om, om dingen te doen in hun leven. Mm -hmm. En niet alles voor hun bepaald zeker op een gebied van voeding. Dus toen heb ik besloten van ja. wat ik nu aan het doen ben. Loevindtonijn aan het serveren, paling aan het serveren. Um, allemaal producten wat niet uit eigen land kwam. Ik dacht, ja, dat zou natuurlijk heel veel food miles te creëren. Voor wat? Terwijl we in Nederland misschien dus nog we wel mooiere food producten hebben. miles is dat je dan voetafdrukken uh, afdrukken enzovoort. Dat we, dat ja. we de, de wereld vervuilen. Absoluut. Kijk, vleesproductie is nummer twee van de meeste, meest schadelijke ter wereld um, voor het milieu. En, um, het is maar je bent, geze... geen, je bent nadrukkelijk niet vegetarisch. Absoluut er wordt, niet. Er staat hier ook maar... ongelooflijk sappige varken oh, en ik begrijp... van de grill in. En, en... Ja. Allerlei andere lekkere dingen. En ik ben Flees er gek op. Maar ik vind dat je het niet iedere dag hoeft te eten. En ik, ik weet zeker, als je het af en toe eet... maar dan heel goed en onbespoot of zonder hormoon of biologisch, hoe je het wil noemen... organisch... dan kan je er echt van genieten. En deel dat met vrienden, ja. met familie... met je kinderen, met je vader, met je moeder... En dan is het een feest. En zo vind ik dat vlees gegeten moet worden. Je zei al even, even die kwekerij. Die hoort bij je restaurant. Dus daar ja. wordt speciaal voor het restaurant wordt er van alles uh, verplant. Overigens niet met hele grote, dikke uh, lichtkanonnen aan. S nachts, toch? Of wel? Nee, het is een koude kast. Dus winters heb ik, tel ik er echt heel weinig. En ja. dan zijn we vooral aan het oppotten. En het schoonmaken. En het bemesten. En de grond weer uh, bewerken. Om het zo maar te zeggen. Ja. Maar behalve dat heb je ook een aantal... Tuinen of, of, of moestuinen in, ja. in beheer. Kruidentuinen in beheer. En daar heb je speciaal een ecoloog voor. Die dat allemaal een beetje voor je bijhoudt. Ja en die plukt ook heel veel uit het wild. Dus hij komt gewoon altijd aan. Het is een vreselijk eigenwijze man. Franke van der Laan. Het is echt een, Vergeet een, die een, naam nooit weer. Nee, nee het is echt een, een, een hele leuke en inspirerende man om mee te werken. Maar hij is zo eigenwijs. Als, uh, nou ja. Ja. Dus hij komt binnen wanneer hij wil. Hij komt met producten wanneer hij wil. Dus ik heb er eigenlijk niks over te zeggen. Maar daardoor creëert hij wel een soort uitdaging. Iedere week weer. Want hij komt af en toe twee keer in de week. En dan komt hij weer met producten en dan zeggen we: je, Jeetje, Frank, wat moeten we hier nou weer mee? Wat voor dingen zijn dat dan? Nou, van de week was het leuk. kwam we drie soorten druiven aan: Van der Laan, Frankendaler en. Um, nee, nou, die laatste ben ik vergeten, daar kom ik zo wel op. Riesling, maar in ieder geval iets wat in Holland uh, ja. kan groeien. En, en het mooie is, als je die drie druiven naast elkaar proeft, dan proef je echt totaal verschillende dingen. En. Um, ja, dat is natuurlijk weer feest voor ons. Dus ja, wat gaan we hier weer mee doen? We testen proeven weer meer bloemen. En die andere is meer zuur of tanine. Wat, wat voor dessert gaan we ermee maken? Hoe moeten we er juist iets anders van doen? Dus ja, dan begint dat proces in zo'n keuken of in mijn bedrijf. Ja, en dat is waarvoor ik ook ben geworden. Je hebt vandaag, Ja, en, en je hebt bijvoorbeeld vandaag bieten meegenomen. Ja. ja, ik in al mijn naïviteit dacht er is één soort biet en die is rood. <lacht> maar dat is dus niet waar. Er zijn nee. heel veel soorten bieten. Wat voor bieten heb je nu bij, hè? Ik heb gewoon um, de normale rooie bietjes... heb ik meegenomen ja. van mijn tuinen. Um, ik heb sinotja biet. Dat is eigenlijk het, het, roze, het roze bietje... Met, met de witte kringen erin. En de gele biet heb ik meegenomen. Dat zijn drie bietjes die gewoon nu... Uh, van het land afkomen. Wij telen op het land zes verschillende soorten. Dus we tellen nog witte bieten erbij. Een oerbiet. Dat is een heel oud ras waar die ecoloog... Zeg maar, de enigste zaden nog van Nederland in heeft. Dat beweert hij. Um, hartstikke leuk. Maar dan krijg je een biet van 4 kilo. Ja. En die groeit perfect op het veen. En die groeien dan weer minder op de klei of op het zand. Want je hebt zand, je hebt veen, je hebt klei. Dus allerlei bieten van allerlei verschillende gronden. Ja, mijn favoriete product is biet. Dus ik ben echt op zoek naar de ultieme smaak van biet. Maar die bestaat natuurlijk helemaal niet, want iets, iets, de perfectie bestaat niet in eten. Want ieder seizoen is weer anders en we kunnen een goed seizoen hebben. Dat is hè, hetzelfde als in wijnen. Ja. Maar ja. wanneer is nou perfectie eigenlijk niet? Nee, nee. Het grappige uh, van, van de dingen die jij doet is, jij, jij solliciteert niet naar drie Michelin sterren. Nee. Uh, die, die vorm van perfectie, en dat beschrijf je ook in je boek, die heb je ver achter je gelaten. Dat is niet, dat is niet je ambitie. Nee. Jij, jij wil gewoon, gewoon die combinaties laten zien, die groenten laten zien. Ja. De verrassingen daarvan. Ja, en ik wil ook mensen laten zien dat ze niet altijd in de supermarkt hun eten hoeven te kopen. En ja. ook juist um, naar de boerenmarkten moeten gaan. En daar heb ik ook mijn recepten op geschreven. Nou ja, van... je zegt zelfs naar de boerenmarkten, haal gewoon meteen bij de leverancier. Ja. Absoluut. Ga dus, ga ga dus in je hele dure milieu-onvriendelijke auto zitten en rij naar de boer. Ja, ja, ga eens met de boer en neem je kinderen mee. En ga eens die eieren uit onder de kip vandaan te, uh, jatten, om het zo maar te zeggen, met ja, je kinderen. Ja, boten je, te halen bij de boer. Ja, maar moet je kijken wat je daarmee creëert. En uh, ten eerste is het heel leuk voor je kinderen. En het is tenminste is het wat anders dan voor, voor de televisie of achter de iPad te zetten. Mm. Um, en ik denk Mag dat ik dat... Nicolaas Klein meenemen dan, als ik ga? Graag... Ja. Ja. <laughs> Gezellig. Gezellig, we gaan naar de boer. Ja, ja, ik, ja ik, ik kan er heel erg van genieten. Want daar, uh, daarna kom je thuis en heb je een verhaal over je eten. Ja, ja. En, en um, waar zit exclusiviteit voor mij in? Is: ken je je boer? Ja. Dat is voor mij exclusiviteit. En niet uh, iets ondefinieerbaars. Nou, wel een definieerbaar stuk vlees. Maar uit uh, Timboek toe te halen. Of Rusland. Of weet ik veel Asfair, En nou, met een schuimpje niet... van Hutsenflats. Ja, weet je. Ik vind het allemaal waste of money. En een waste of time. Uh, ga lekker lokaal kopen. Zorg. Aan... Als, is het er niet? Wat zijn je ouders het. opgelucht dat jij zo goed terecht bent gekomen? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oh, je moet ze af en toe horen. Ja. Dat heb ik ze nooit zo... gedacht. Nee, ik ben zo dyslectisch als ik weet niet wat. En ik kan er gewoon een boek schrijven. Hoe grappig. Van ja. Dat ga je nog even uitleggen. Hè? Ja. Ja. Jij hebt een gerechtje meegenomen. Dat gaan wij zometeen proeven met de wijn die Nicolaas erbij bedacht heeft. Even eerst naar het gerechtje. Wat is dit? Um, het, is, uh, het zijn eigenlijk rauwe bietjes. Uh, rauwe bietjes die ik heel kort even gemarineerd heb in soet zuur. Zoet zuur is een mengsel van uh, azijn, water en suiker. Um, daar marineer ik ze heel kort in eventjes. Dus dan eigenlijk door het zuur worden ze zachter. En is de krokante is er een beetje weg. Maar er blijft nog een bijt in de biet zitten. Daarin heb ik een hang -op gemaakt. Of een hang opgespoten. Met een klein beetje een We hebben... Um uh, Mieriks wordt toch echt ook op verschillende stu stukken land staan. Maar um, uit het veen, en dat is eigenlijk heel onbegrijpelijk, want daar wordt hij echt het, het heftigst, um, het, het, het meest pittig. Dus Door de die de hebben vocht we er ermee gedaan. Of? Ja, ik geen idee. Ik zou oh. er nog eens goed over na moeten denken, maar dat is wel een heel leuk gegeven. En dan heb ik een dressing gemaakt van haver um, met vliebesploesem. Um, dat haven, dat, is al, dat geef ik altijd aan de paarden. Aan de paarden, ja, inderdaad. En ik geef het aan mijn gasten. Ja. En aan jullie vanavond. Ja, 67,5 euro zeker. Ja. Per couvert. Nee, maar haver is bijzonder dat je dat gebruikt, toch? Ik bedoel, ja, het is eigenlijk, het is aan de ene kant bijzonder... omdat het niet een product is wat regulier meer gebruikt wordt. Hmm. Maar eigenlijk is het juist in Nederland heel erg begrijpelijk... dat we um, veel met haver werken. Want we verbouwen heel veel haver in Nederland. We zijn echt een granenland... wat heel veel verschillende soorten goede granen kunnen telen. Ja. Um, dus daar maak ik gebruik van. Ja, nou. In de plaats van risotto uit Italië te halen... of um, rijst uit... Uh, we Ergens gaan allemaal... Jonathan, we gaan proeven. En ondertussen, want dan heb ik iets in mijn mond zo. En dan kan Nicolaas heel uitvoerig over de wijn <lacht> vertellen. Ja. Wat zou jij hierbij serveren, Nicolaas? Wat heb je meegenomen hiervoor? Uh, ik vond het... Toen ik biet hoorde, dacht ik... heel makkelijk. Lekker aards, dus iets roods. Oh, ja. Wat ook een beetje aards is. Want dat doe ik thuis ook altijd als ik bietjes ja. uh, eet. Maar alle dingen eromheen... wist ik nog niet. Behalve de hangop, waarvan ik dacht van... Hé, hey, oh. dat kan natuurlijk weer een hele aparte dwarsstraat uh, worden. De, dus ik ben er gewoon uitgegaan van de ja. aardse uh, lekkere biet. Mm -hmm. En er een biodynamische corbière van het domein... de twee ezeltjes, ledeus aan, de... geschonken, die ook heel lekker aards uh, smaakt. Ja, want dat is corbière, hè? Ja. Nou, je hebt zin in allerlei soorten van compleet boerderij... tot uh, heel gelikt, mag ik jou? Ja. Mm. Mm. Jonathan? Ja. Uh, jij werkt ook veel met Corbière, zag ik in je boek. Klopt. Ja, oh, dus ja, ik, zo, ik, voelde, ik vind het heel leuk dat hij, dat dat hij deze nou ook net, heeft uitgekozen. Ja, ja. Uh, jullie, ja, ja. jullie wisten dat niet van elkaar? Ik mag helemaal niet met de mond vol praten. Mm. Wat mij opvalt aan dit gerechtje... Dus het is ook vrij hoog in de zuren. Dat zeg ja. je bij wijn altijd, maar dat is bij het gerechtje ook, hè? Ja. Komt door de dressing en de hang op. En de hang op. De, en ik vind juist het rauwe randje met het aardse van, van ja. de biet... vind ik juist heel lekker. Mm. Maar die uh, Mirik, ja, die ja. valt bij mij een beetje weg, Een beetje weg. Ja, dat, maar deze had misschien iets langer in het veen gezeten. Ja, daar heb je gelijk in, absoluut. Dat is wel kritisch, hè, die ja. Nou, gelukkig. ja, Maar ik ben dol op Mirik, dus ik kom doe, doe jou ja. maar, Mirik. Ja. Nee, ze had absoluut meer erin mogen, daar komt ja. er absoluut niet bovenuit. Nee... Um, Nicolaas, hebben wij een lijstje van, van de wijnen die jij vandaag schenkt? Dat wij allemaal heel erg kunnen gaan omfietsen om die, uh, om ja, die in he, huis te halen. Ja, dat hebben we tijdens het uh, doorbellen allemaal uh, genoemd. Die corbière, daar kies jij voor omdat hij vrij stevig is. Hmm. En, ja, en ook die... het aardse van de biet. En de rest wist ik niet hoe dat zou gaan. En hoe is... vind je hem nu in combi? Want die zuren en, en, en, en dat aardse? Uh, ik zeg altijd zoals je weet, lekker bij lekker gaat goed. Maar dit, nee. Hmm. Het is dus niet helemaal de optimale combinatie, nee. Maar dat komt waarschijnlijk gewoon door de zuurtegraad te, zuur van het gerecht, hè? Ja, en ook als excuus dat ik wist alleen maar biet en hang op. En je en moet eerder op, kiezen. Dacht bij, ik ja, ja. Dus ik dacht van, nou, als gezegd, zwaaien, die biet waar... ken ik, dus... Als je tussendoor een slokje water neemt, is er helemaal niks aan de nee. hand. Nee. Nee, precies. Nee. Het is wel een prachtige wijn. Ja. Ik heb Absoluut. een keer, uh, Jonathan uit uh, de volkskrant, uh, waar jij een bijdrage toen wekelijks uh, aan, aan leverde, heb ik uh, gazpacho met uh, aardbei uh, gemaakt. Ja. En dat vond ik echt een enorm avontuur. Omdat je die combinatie hebt van, van, van, die, van die rauwe, van die, van die tomaten en die paprika en komkommer. Ja. Maar met aardbei, dat kan je bijna niet verzinnen. Nee. En ik, ik heb het, ik heb het, het gerecht ook um, van Jan de Wit geleerd. Van, Jan het, van de mijn van oude de chef. Die, vond, toen. Ja, en die kwam hiermee. Le restaurant in Amsterdam. En um, uh, toen, daar, toen we daar een, een, een mooi jaar gewerkt, of een langer dan een jaar, en heel veel van hem geleerd. Het was ook absoluut niet altijd de meest plezierig, het was ook niet mijn vriend. Toen hij ik is daar ook heel streng en perfectionistisch, het was, ja, ze hebben, ik heb het er wel uitgekozen, zeg maar. Mm -hmm. Mm -hmm. En, uh, maar nog steeds altijd heel veel respect, en ik, ik zie hem nog wel eens voorbij schuiven. Maar dit is echt een gerecht waar hij, waar hij ooit mee kwam, en dat, heeft, dat is in mijn geheugen gegriefd. De, want die combinatie van tomaat, ui, knoflook, maar dan met aardbei. En, mm. en hoe leg je die um, verbintenis met die aardbei en, en die tomaat? Want dat is toch die hoofdzaak. En eigenlijk door veel olijfolie te gebruiken, maak je een hele ronde smaak. Maar dan het zuurtje en het zoetje van die aardbei. Het gaat echt geweldig samen. Dus ja, dat is echt wel een... Het de element is inderdaad olijfolie. Daar gaat ja. het dan om. Dat is verkeersinformatie. Er was een uh, verkeerschaos rond Rotterdam vanmiddag. En daar staan nu nog steeds de meeste files. In de rest van het land zijn de meeste files wel opgelost. Maar bij Amsterdam nog problemen. Na een ongeluk bij Muiden op de A1. Naar Amersfoort, 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. <coughs> en vanuit Amersfoort zat er 2 kilometer naar Rotterdam, de A4, hoofdlied Vlaardingen. Fort Ketelplein, 4 kilometer, door een aanrijding op de A20. Maar daar is de weg weer vrij. De A16 daar zijn ze nog bezig met een spoedreparatie... na een ongeluk vanmiddag bij de Van Brinoorbrug. Vanuit Breda staat er 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Utrecht nog een erfenis van een ongeluk bij Lexmond. 4 kilometer file staat er. En van Utrecht naar Breda is de snelheid er nog eventjes uit bij Noordeloos. De A58 Tilburg-Breda bij Knoop het Galder, 2 kilometer... De N201, tenslotte de weg uit hoorn die is in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Meidrecht en Wilnis. Dit is Manjare, het kook-en-eetprogramma op Radio 1... We zijn er nu één keer in de maand. Vanaf januari twee keer in de maand. En er is iemand heel ja. blij mee. Ellen, die stuurt ons mail. Want jaren wat een goed nieuws dat jullie vaker gaan uitzenden. Ik geniet erg van het smakelijkste radioprogramma ever. Dankjewel, Ellen. U kunt ook vragen stellen. Kom maar op met uw vragen. Nu kunt u het doen. Wilt u iets over groenten weten? Uh, kom, uh, Jonathan is hier. Die kan die vragen beantwoorden. Maar, maar u mag ook vragen stellen over wijn. De omfietswijnman is hier, Nicolas Klei, Jonah Freud is hier. Die kent alle kookboeken... Uit hoofd. Doe dat via ons uh, mangiare.ntr.nl... of via onze website radiomangiare.nl. Kunt u uw vraag stellen, twitteren mag ook... hashtag radio Nicolas Kleij, vandaag is de nieuwe Omfietswijngids 2014 verschenen. Mooi moment om, uh, om jou aan te laten schuiven. En en passant, dus doe je ook de wijnkeuze bij de gerechtjes... die we vandaag uh, uh, serveren. Wat is er dit jaar anders dan vorig jaar in jouw gids? Want het is elk jaar een beetje anders... Ja, want in het begin van veel jaren supermarktwijngids... kwam er uh, om de zoveel tijd weer een supermarkt bij... als daar naar werd gevraagd. Ja. Vorig jaar kwamen er ook een aantal wijnwinkelketens bij. Henry Bloem, Le Génereux, Gouden Ton. En toen dacht ik, als je die allemaal weer gaat noemen... dan krijg je een boek van duizenden pagina's. Dus we doen de omfietswijngids. Alleen de omfietswijnen... En toen kwamen er toch een heleboel lezers en die zeiden... heel leuk, heel fijn dat die ketens erbij zitten. Maar als ik door wijnwinkel of supermarkt loop en ik zie een aanbieding... dan wil ik toch even weten van... is dat nog wel te drinken voor dat geld of geschikt om het behang van de muur uh, te halen? Ja. Dus die vroegen toch van, kan volgend jaar toch weer alle wijnen erin? En dus ze we, staan er nu allemaal weer in. Ik ben daar zelf ook hm. heel blij mee, moet ik zeggen, Nicolaas. Want ik moet zeggen... Als jij een wijn afkraakt, ben je wel op je leukst. Dat was nog de extra vraag van de liefhebbers. En die zeiden, we willen de weggietwijnen... en zoals Remco Kampert het noemt, de bromfietswijnen... waar de je brof. boos van gaat brommen, die willen we er ook weer in. Dus die staan er ook uitgebreid. En alle gaat-wel-wijnen met één kort regeltje... dat het bijvoorbeeld geschikt is bij langzaam gegaarde kroks of zo. Maar volgens mij heb jij echt een... een, een, een een dierlijk genoegen in het schrijven van die nare tekstjes, toch? Ik vind het ook heel erg jammer dat er steeds minder echt heel vieze wijnen zijn. Want toen ik begon, had je al die literpakken liepvrouwmilch. Ja. En die zijn nu in ja, noodgevallen best min of meer drinkbaar... En die ruiken niet meer naar uh, ontplofte chemische industrieën en zo. Nee, dus, en vervuilde grond. En, uh, uh, langzaam werk jij er eigenlijk aan mee dat het niveau van de wijnen uh, gewoon omhoog gaat. Ja, en, en is... dat vind ik dus soms best wel jammer. Ja, want dan <laughs> wordt het alleen maar loftuiting. Nou, er is ook nog 90% gaat wel hoor. Maar een paar echt vieze ertussen. Uh, nou, gelukkig uh, waren er niet. Wat er ik mij altijd afvraag is, waarom zouden we eigenlijk in de supermarkt wijn kopen als je gewoon de wijnhandel hebt en de boer, de wijnboer hebt waar je wijn kunt kopen? Die sowieso met prachtige producten bijvoorbeeld werkt... of gewoon hele goede wijn uh, heeft. Nou, dat is natuurlijk het leuke romantisch idee. Maar ook het gedreven, zelfs biodynamisch werkende boertje en importeur... kunnen onvoorstelbare gedreven lieverd zijn, maar geen wijn kunnen maken. Of ja. alleen maar uh, met een geweldige gedrevenheid hele vieze wijn importeren. Dus de kleine importeur is niet altijd beter... Maar verder ben ik ooit begonnen met inderdaad stukjes over leuke importeurs. Zoals bijvoorbeeld van die Corbière, zo net. Tot krant en tijdschriften zeiden. Ja, Nicolas, leuk. En wel, maar zo'n zoveel 80 van de wijn wordt toch in de supermarkt gestreven. Dat, dat zijn de cijfers, zoveel en 80. Ja, en de daar 80. sta je tegenover die wand. Ja. En toen begon ik met een verhaal van ja, maar dit. En tot het kwartje viel. En ik dacht, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Laat ik ze eens allemaal gaan proeven. Ja. Niet bedenkend dat ik dat nu alweer voor de dertiende keer heb gedaan. En sindsdien dus ook nooit meer zomervakantie, want juni, juli en augustus sluiten uitgever me op in mijn proefhok. En uh, ja, ik mag het, er pas uit als het klaar is. Het is ontbering. En, het is ontbering, en, en, en mevrouw. Ja, ja. Maar goed, het is ook een kaskraker. Ja. Daarna ben je dan zo rijk dat je dan eindeloos naar mooie wijnlanden kunt reizen. Alhoewel jij het liefst niet verder dan de hoek van je straat gaat. Nou, iets verder, maar het moet wel op de fiets bereikbaar zijn. Precies, dus die landen laat maar zitten. Uh, zijn er trends, dingen die opvallen, de wijn wordt beter... Winnen ze slecht? Ja, minder maar slecht. Okay. Er is al gezegd: ook nog de grootste groep is grijze muizenwijn. Grijze muizenwijn, ja. Uh. En, en langzaam zie je trends. Er is een importeur die heel lang geleden dapper is begonnen met Oostenrijkse wijn toen niemand ervan gehoord had. En die heeft het eerst verkocht aan Michelinster en dat is heel langzaam doorgedruppeld. Oh, zo werkt dat en dan. sinds een paar jaar. Uh, eerst was er een groene veldliner in één zaak. Nu heeft iedereen er. En nu langzamerhand durven ze ook aan wat beter Duits. Ook aan rood ook Duits en ja. rood Ozen. Maar Spinburg het gaat allemaal heel ja. mondjesmaat en langzaam. Maar het is wel leuk dat het dan uiteindelijk ja. werkt. En de natuurvoedingswinkels die worden toch elk jaar wat beter. Want dat was altijd wel een beetje een probleem. Hè? De ja, de zo, zo 10, 15 jaar geleden... dan trok ik zo wat uit het schap, nam ik mee en klok, klok, klok... dan ging het allemaal door de gootsteen. Maar het is nu al jaren dat de gemiddelde kwaliteit echt heel goed is... en dat er ook steeds elk jaar weer nieuwe leuke vondsten bij komen. En als het dan over verantwoord gaat, biologisch, ecologisch... macrobiotisch, zwavelarm, noem maar op... Is daar ook vooruitgang in geboekt? Kun je zeggen dat ja. er meer verantwoorde wijn is? Ja, want het is echt... Uh, Eerst qua kwaliteit begonnen met uh, heel bevlogen lieferts, maar die vaak geen wijn konden maken. En die op een gegeven moment uh, begrepen... ja, het is mooi, die druifjes. Maar je moet natuurlijk wel wijn weten te maken. Ja. En het is inmiddels mode. Dus ook in de meeste supermarkten stijgt het aantal biologische wijnen. Maar het is wel van niks naar net iets meer dan niks, hoor. Dus Procentueel eigenlijk... nee. stelt het toch helemaal niets voor. Nee, is dat jammer? Ja. Want jij bent wel van de biologische wijn, toch? Ja, als ze goed zijn. Maar er zijn ook uh, biologische wijnen, dan Denk je, van, ja, die staan erin. Omdat ze denken, dat moeten we voor ons van zoen tegenwoordig. En het smaakt helemaal naar niks. Nee, Niet anders dan de eerste beste fabriekswijn. Wat, uh, wat, wat, we gaan nu de wijn-groentencombinatie doen. Jij zegt, goede wijn past, lekkere wijn past bij alles. En zo is het ook. Uh, we hebben nu alvast uitgeserveerd gekregen... de taboulet van bloemkool. Ja. Want die heb jij gemaakt, Jona. Ja. Naar het kookboek van? van het, het komt uit het boek van Janneke Vreugdeel. Ik vind het zo... I love groenten. Gisteren gepresenteerd. Super bedacht gerechtje. Wat is het? Het is namelijk bloemkool rauw. Ja. Dat doe je in de keukenmachine. En Dan doe je even ja. djoeng, djoeng, joong, Zoals je dat kan met een keukenmachine. Ja. Ja. En vervolgens krijgt het de substantie inderdaad van couscous. Oh ja. Mm. En daar maken ze een taboulet van. Ja, ik vind het echt een Ja, Ik vind het zo leuk bedacht. Ja. En daar zitten ja, allemaal kruiden doorheen, zoals je dat bij couscous doet. Dus uh, mint en koriander en peterselie. Of uh, bij taboulet doet. Hè. Dus niet alleen met couscous, maar bij taboulet doet. En daar doe je citroensap doorheen. Olijfolie. Nou, dat is het eigenlijk wel. Het heeft een, het heeft een flinke bite. En vervolgens ja, uh, is Lekker. het uh, alleen nog maar uh, uh, granaatappel uh, zit er doorheen. Ja. Olijfolie, citroensap. En dan bak je er wat pompoenpitjes overheen. Ja. Maar ik vond vooral dat hele idee van zo'n bloemkolmhalen. Ja. Dat je gewoon ja, substantie van, van couscous ja. krijgt. Ja, het is niet echt het jarige getijden. Wel voor de bloemkool, maar niet voor zo'n salade, Want dit is voor mij meer iets voor in de zomer. Maar ik vind het ook wel leuk als een klein hapje. Ja. ja. Ik vond het ja. Echt je hoeft er ook geen hele grote bak van op te eten. Ik vond het zo verschrikkelijk leuk bedacht ja. Ja. dit. Maar het is heel lekker. Het is heel smaakvol. Het is, het is fris. Je kan ja. de, de granaatappel zorgt ervoor dat het, dat het lekker zuurtje, een beetje zoetje ook erin krijgt. Ja. Dat je bijt ook. Ja. Het is ja. heerlijk. En het is zo'n goede vervanging, dacht door. ik ook. Inderdaad, ja. met mensen die uh, zeg maar wat minder uh, al die granen en dat soort dingen heb je ook nu heel veel. Ja, heel ja, erg. Ja, wat dan ja. ook wat drinken we hierbij? Maar dat je gewoon met die uh, de Spaanse Verdejo. Verdejo. Een, een tamelijk ja, ja. onbekende druif, waar onze grote leermeesteres Jensens Robinson van heeft gezegd mm. dat het misschien wel de meest aristocratische druif van Spanje is. En daar heb je sowieso altijd helemaal gelijk in. Is dat hetzelfde als Verdecchio in Italië? Of is dat nee, volgens verranten. haar grote nieuwe druivenbijbel, waarin de. Meest recente DNA-onderzoek staan. Verdecho is uh, het kind van twee tamelijk onbekende druiven... die ik dus ook niet uit mijn hoofd uh, heb geleerd... omdat er toch niemand iets zegt in mijn nee. hoofd niet. <laughs> nee, Maar het is dus geen familie wat van Verdego en, en Verdello... en Precies. andere bijna hetzelfde klinkende druiven. Maar Verdecho is wel een hele frisse wijn. Ja. En daar heb je hem nu op uitgezocht. Ja, dit want het uh, basisidee van wijn en eten combineren is niet... Een wijn die het gerecht overdondert. Dus niet bij zoiets fris als dit. Uh, rood met 15% alcohol en een kubieke meter hout. Ook niet andersom. En meestal doe je dat van nature. Want Jona zegt, dit is iets zomers. Ja. En in de zomer kies je eerder fris, wit dan heel stevig rood. Dus iedereen combineert dat eigenlijk van nature. Ja. En toen had ik ook nog eens om een beetje geleerd voor de dag te komen... in de boeken gekeken en op internet. En heel veel eh, mensen, nou ten eerste... ze doen niet aan groenten bij wijn en eten combineren. Het is allemaal dode beesten en kaas. Maar als het dan over groenten was, sauvignon. Ja, sauvignon blanc. Sauvignon blanc kan lekker zijn, een glaasje, maar... verveelt ook gauw, dus ik dacht... dat frisse groenige, nou, dat snap ik. Ja. Maar ik ga lekker naar deze, die toch wat... Bescheidener en genuanceerder nou, dit is dan is heel de Sauvignon. lekker, maar en leg mij nou eens uit wat dit eigenlijk maakt. Want je ruikt het al meteen. Ja. Dat, dat je bij deze wijn denkt: nee, wacht even, dit is geen Sauvignon, dit is. Dit is nou ja, jij noemt nou, het Sauvignon aistokras. is meteen zo Sauvignon-achtig. Ik moet altijd nee. denken aan gemaaid gras en ja. een lentebuitje. Maar hier zit meer bloesem, wat druiven. Meer het is ja. bescheidener het en ook wat ronder. En die soms ja. agressieve zuren. Ja, ja. frivoler ook, ja. Wat moet friv ik zeggen. Dat, dat, wat, wat, ja. Ja, wat, je wordt er vrolijk van als je ja. het ruikt. Ik vind het heerlijk. En ik vind de combinatie met dit gerechtje ook heel goed. Ja. Ja. Die is echt want het goed. Ja, is wel heel goed uh, uitgesproken ja, dat, smaak. Je wist wat ook. erin zat, maar je weet dan toch nooit precies hoe het dan allemaal samen... Nee. Maar met die munt, wat, ja, dat zit hier ook wel een beetje ja. in, dus... Uh, ik ben blij dat er een reportage komt nu. Want dan kan ik even uitgebreid gaan eten. <lacht> uh, we gaan namelijk zeewier plukken. Althans, ik geloof dat onze verslaggever Chris Bijma op pad ging met Edwin Flores. De, ja, dat is eigenlijk de, de, de meeste wildplukker van, van Nederland. Die doet ook heel veel met paddenstoelen. Uh, maar hij, hij, ik dacht hij gaat zeewier plukken. Maar hij ging eigenlijk zeesla plukken geloof ik. Aan het ei in Amsterdam. Nou ja, hij kwam niet met zeesla thuis. Het is altijd hetzelfde. Chris Bijma. Je noemt deze reportage... Op zoek naar zeesla. Oké, okay, Edwin, we lopen nu ergens in Amsterdam bij het IJ. Ja. Achter een groot oud pakhuis. Ja. Op zoek naar? Zeesla. Een zeesla is een zeewier, een macroalg die uh, ook in brak water heel goed te vinden is. En het IJ is eigenlijk brak water. Dus we zijn nu op zoek naar, naar zeesla, een zeewier... Ja, makkelijk kan rapen, kan spoelen en uh, mooi kan verwerken in, in een gerecht. En we lopen even naar een braakliggend uh, terrein met heel veel basaltblokken En daar spoelt het heel vaak tegenaan. En uh, ik hoop dat het er ligt. Vorige week lag het er nog. Maar het heeft nu, ja, gisteren heeft het heel hard gestormd. En het kan dan zo zijn dat het er vanaf geblazen is. We zijn een stuk verder gelopen. Nu, wat, wat, wat is dit eigenlijk? Ja, dit is een, een, een, ja, een oud haventerreinje met de strand. En we zijn hier op zoek naar wat lappen zeesla die aangespoeld zijn. Dus we lopen een stukje langs de strand. En uh, in de hoop dat we, dat we nog wat zeesla tegenkomen. Ja. Het heeft wel heel hard gewaaid... We vinden nog geen zeesla, maar Edwin is heel positief. Kijk, dit is ook een eetbare wier. Dit noemen ze darmwier. En vindt iets anders. Op een steen, kleine sliertjes, groen ja. smurrie, slurry. Nou ja, je kan het uh, smurrie... Het wel haar. Ja, het is, uh, het, het, ze noemen het darmwier, omdat het heel fijn wier is. Het is een eetbare wier. Je kan hem gewoon opeten. Dus deze heb je al in de pocket. Wauw, te gek. Groen haar. <laughs> Dat is serieus, het is echt darmwier en eetbare wier. Omdat we maar geen zeesla vinden, is er tijd om het te hebben over de definitie van zeewier. Uh, zeesla is een zeewier. Exact. Zeesla is een zeewier. En uh, wat we net hebben gevonden: darmwier is ook een zeewier. Dat zijn macroalgen. Je hebt microalgen en macroalgen. En macro houdt in dat het echt een tastbaar groot iets is om te kunnen plukken. Ja. Maar wat is jouw... Heb je een missie? Of ik een missie heb? Nou ja, ik heb het grote wildplukboek geschreven. En met dat boek wil ik mensen enthousiasmeren om meer uit de natuur te eten. Het hoeft niet hele maaltijden, maar gewoon een aanvulling van een maaltijd. En wat, wat, wat de bedoeling daarvan is... is dat mensen gewoon weer naar buiten gaan. Met een mandje. En ze hoeven niet hele bossen of hele stranden leeg te roven. Nee, moeten gewoon een klein beetje meenemen elke dag. En daar uh, iets lekkers van maken. Zoals bijvoorbeeld van de darmbier die we net hebben geplukt. Hè, maar dat kan ook heel goed de zeesla zijn. Of waterkes. Of een wilde appel. Of wat wilde paddenstoeltjes. Kijk, mensen weten gewoon niet wat ze kunnen plukken. En uh, daarom heb ik ook extra in het boek een, een hoofdstuk zeewieren op, uh, opgenomen. En het grappige is, is dat je alle Nederlandse zeewieren kunt eten. Alle. Dan heb ik het over de macro-zeewieren. Dus de wieren die in zoutwater of brakwater groeien. De oogst van vandaag is één wier. De darmwier. Nou, je spoelt het eventjes hier in het water. En thuis spoel je het ook in zout water. En dan, uh, ja, dan maak je een zoet zuur van uh, uh, rijstazijn... met een beetje suiker, je rooster, wat sesam, peper en zout erbij. Je mengt het en je hebt een zeviersalade. Je bent eigenlijk ook wel enthousiast geraakt. Gaat naar huis, maakt het recept... en zet het neer voor jouw vaste proefpanel... Je zoons Joep en Teun. Zeewier. Klaargemaakt. Zeg even waar het op lijkt. Mm, groene spaghetti met sesamblad. Nou, oké. Okay, ja, maar nog. Het smaakt niet echt. Lekker. En Joep. Nee. Ik vind dat niet zo lekker. En terwijl Teun ondertussen op de voor hem herkenbare overdreven manier zijn mond gaat spoelen in de keuken... weet jij deze reportage alsnog positief te beëindigen. Dit is gewoon precies zoals het moet zijn bij de Japanner. Dus dit is wel goed, maar het is inderdaad gewoon een vreemde smaak. Dat is het. Wel geslaagd. Chris Baiema en zijn favoriete proefers zijn zoon. zoons Joep en Teun. Uh, zeewier, wat serveren we daar in vredesnaam bij Nicolas Klei qua wijn? Um, dat uh, vond ik heel moeilijk. Want ik ken eigenlijk alleen die gedroogde Korean, uh, Koreaanse variant ja. van zeewier. Ja. Die je stoomt. Ik in... dacht aan nou in ieder geval zeelt en toch een beetje stug. Ja. En toen kwam ik gek genoeg... Zonder nadenken ineens op deze zonder zwavel pulsaar uit de Jura. Een druif met heel licht schilletje, zoals je ziet. Het lijkt ja. bijna een rosé. Tussen rosé een hele en rosé. Een aardse frisse ja. smaak. Want je zou bij zeewier ook eerder wit verwachten, misschien. Een zeewier te frivool, maar dit toch ook wel iets aards weer. Ste wat ik toch ook wel bij zeewier. stevige zuren. Ja, maar? gek genoeg. Maar ja. we hebben de zee weer jammer genoeg niet hier, dus we moeten maar. Uh, we moeten maar gokken of dit een. Gewoon is. zeggen dat het geweldig bij maar elkaar is. Hij heeft zo'n interessante kleur, deze. Ja, hij, heeft, hij ja. is troebel. Hij is troebel, want het is niet gefilterd en niet gedaan. Dat is het. Het is een, en we, plousar, een natuur. En al naar je, waar je bent in de Jura. Heeft ook een heel dun schilletje, dus het geeft nauwelijks kleur. Het, het ruikt ontzettend boers. Ik dacht ja. eerst ja. dat het zo'n uh, poire was, zo'n poiree, zo'n uh, uh, perissider. Maar die is wat zoeter. Ja, wat ja. ja. meer zoet. En deze is toch het, wel. Het is, droog. Heel, het is heel apart. Er liggen tintelingen ook. Ja. Mm. Het is geen doordrinkwijn. Nee. Mag maar geen. daar weet je helemaal niks <laughs> van. Nee, ik kan dat heel goed doordrinken. <laughs> oh god. Ja, je moet ook nooit tegen een deskundige uh, in de nee, het geweer komen. Nee, ik vind het heerlijk. En er is jammer genoeg heel heerlijk. weinig van, anders. Uh, had ik nog veel meer gekocht dan ik gedaan heb. Was <laughs> je een enorm <laughs> doordrinken. Jonathan Carpathios, er is een vraag voor je binnengekomen. Ik heb aardpeer en palmkool in mijn volkstuin staan. Heb jij een recept bij deze groenten? Ja, absoluut. Staat het in je boek? Ja, ik heb meerdere recepten met aardpeer. Aardpeer is echt een uh, geweldig product. Het is ook een beetje voor de luie boer. Um, want je, je plant het één keer in je tuin en je komt er nooit meer vanaf. Juist, ja, die kruid moet je net ja. zin in hebben natuurlijk. Ja, met... <laughs> maar nee, wat kan je met aardpeer? Aardpeer is een, he dus een hele mooie zoek um, daarvan maken. Hè? Dat is een hele aardse smaak. En zeker uh, licht houdend. Ik hoor truffel erbij. Ja, dat mm. is een hele goede combinatie: aardpeer en truffel. Maar um, aardpeer en, uh, en ui. He, ik heb een recept in mijn, in mijn boek uh, geschreven: dat is gestoomde aardpeer. En die, als hij die klaar is, dan meng je hem eigenlijk lauw-warm... door de French dressing. Nou, Dat is echt de eerste dressing die ik heb geleerd op school. Echt het alleroudste uh, klassieker. Maar als je dat bij elkaar, lauw-warm, door elkaar heen mengt... is het echt een feest. Het is echt... Ja, dat wordt iedereen blij van. We krijgen een mail uh, van, uit, uit Herfstig Frankrijk. Oh. En dat is van uh, Mari Maris. Oh, en zij oh. is de auteur van de Groentebijbel. Zij kan natuurlijk nu heel erg lang in, bij de moestuin... met de benen in de lucht gaan zitten. Want ze heeft een waanzinnige bestseller uh, gemaakt. <laughs> Samen met haar man Bart de stuurt ze stuurt ze ons uh, dit bericht. En ze wil jou van harte feliciteren, Jonathan... met je nominatie voor kookboek van het jaar. En hij, ze is ontzettend blij dat de groenten vertegenwoordigd zijn. Nou, maar, Lief, dankjewel ja. bij, deze. bij deze. Dan is de app er al, want die is veel praktischer uh, dan het boek, Nicolaas. Hij is getest en hij moet nog even door de molens van Apple heen, want die gaat kijken of ik niet allemaal godslastelijke, dan wel verborgen propaganda erin gestopt heb. <lacht> Uh, en als het goed is, is hij er de uh, over een week ongeveer. Misschien ja. iets eerder, maar de uitgeverij verwacht... dat er die vrijdag over een week uh, Slotvraag. Uh, uh, Kees die stuurt ons. Nicolaas moet wel veldleener uh, <lacht> zeggen... met de klemtoon op de lee Want uh, hij werd hard uitgelachen in Oostenrijk... toen hij het verkeerd zei, zoals iedereen het in Nederland uitspreekt. Ik zal eraan proberen te denken. Ja. Maar in Oostenrijk hebben ze mij niet uitgelachen. Maar misschien hebben ze het ook niet gehoord dat ik het helemaal verkeerd zei. Dus. Nou, uh, Jona heeft een, uh, inmiddels het tweede gerechtje. Want we, wa we hadden dus al die heerlijke tabouleh met uh, gemaakt van bloemkool. Die ze gewoon in één klap in zijn geheel die keukenmachine indeed. En hupsa. Ja. een waanzinnig lekker gerechtje. En Om mogen we het dan nu eindelijk gaan hebben over het boek van Marie? Marie, ja, Want we <lacht> hebben het nu even over Janneke Vreugde heel <lacht> gehad. Maar Marie Maris, die in Frankrijk zit te luisteren. Nou, wat voor boek is dat, die Groentebijbel? Ik hoor er zoveel over. Ja, het is, uh, het is een goed gelukt boek. Ja. Het is niet genomineerd voor de kookboek van het Jaarprijs. Ik weet ook precies waarom. waarom? Er staan te weinig foto's in. Oh. Het is namelijk een boek waar geen foto's in staan. Helemaal niet? Jawel, er staan hele mooie foto's in van de uh, groentesoort met een mooie blauwe lucht erboven. En dat je echt de groente alleen ziet. Of dat je bij molsla zie je een molletje naast de sla omhoog komen. Okay. Dus weet je? En er staat één foto per groentesoort in. Er staan geloof ik uit mijn hoofd nu 68 soorten groenten in besproken. Jeetje. Er staat van ieder groentesoort staat erin hoe je het kan verwerken. Uh, waar je op moet letten bij de aankoop en, bij de, uh, en de praktische tips. En de combinaties die het goed doen. Qua kruiden, specerijen... Met Kortom, qua te... informatie is het gewoon fantastisch. Ja. Maar de trend is op dit moment natuurlijk van die enorm vormgegeven kookboeken. Ja, nou ja maar dat hoeft dus kennelijk niet om met een heel mooi uh, goed verkoop kookboek te nee. komen. Nee. Hoe, hoe gaat Marie uh, Maris uh, te werk? Zij heeft zelf een, uh, een moestuin? Zij heeft zelf uh, een, uh, uh, ja, een tuin in Frankrijk, in Noord-Frankrijk. Zij heeft ook uh, lang als kok gewerkt. Ik vind het heel raar om nu over het te praten. Zij daar, ik dus weet dat ze daar in dat noord frans landschap naar zitten te luisteren. Doe gewoon net alsof ze het niet <lacht> hoort. Alsof ze het niet hoort. Nee. Zij is er knap. Ze uh, nee, nee, nee, nee, <lacht> is ook nog knap. <lacht> en ik zal je vertellen: uh, ik, jullie weten dat ik vaak daar <lacht> in, in die de buurt, buurt zit. Jij, ja, ja. En dat we, er is heel moeilijk aan lekkere groenten te komen. Behalve rechtstreeks bij de boer vandaan, zoals Jonathan net ook zegt, dat geldt ook daar. Hmm. Totdat ik dus uh, uh, Maris ontdekte. En ik bij Maris kan ik gewoon een groentepakket halen. Dus sindsdien zit ik goed in de groenten. Juist. Daar in Noord-Frankrijk. Het boek, wat het leuke is van dit boek... het boek leg je op het aanrecht. Daar ligt het sinds het uit is bij mij. En je hebt spersieboden in huis, zoals jullie dus hier nu proeven. Mm -hmm. En echt door iedere loslopende man of vrouw op straat kan dit maken. En je maakt gewoon andere, je spersiebodem nooit meer anders dan zo. Hoopverend voor ons. Het is te simpel voor woorden. Het is romig hè, wat ja, je Het poepen. is alsof je spersiebodem met een fantastische Hollandaise eet. Ja, ja. Maar maar dat is het... is het dus niet. Nee, wat nee. is het dan wel? Het is roomboter gesmolten met crème fraîche En daar een eindooi doorheen geroerd. Nou, zelfs Petra, jij kan dit. Hé, hey, wacht even. Hè? <laughs> en je hebt net gezegd, wat jij kan, kan ik ook. Dus. <laughs> <laughs> en Nikolaas, en en dan ik denk dat Jonathan het nog weer veel aan. beter nee. Er zitten van al die groente het, het is ja. ook niet zo dat het alleen maar dit soort hele simpele dingen zijn. Maar je hebt uh, het mooie aan het boek, het is alfabetisch. Wat overigens, Jannekes boek ook is. Uh, zeg maar Dat het op soort gerubriceerd staat... Maar bij, ja, bij Maristenboek staan er nog veel meer groentesoorten in. En je neemt... Uh, als je spersieboon in huis hebt, dan heb je gewoon minimaal 16, maar soms ook 30 recepten waar je uit kan putten voor die avond. Met eigenlijk allemaal ingrediënten die ook bijna iedereen wel in huis heeft. Behalve als je iets ingewikkelder wil maken, dan moet je misschien iets erbij kopen. Behalve ja, die groenten. Ja. Maar het is verder. Het is inderdaad. Basisingrediënten: ja, boter en uh, weet je, een en, ei. Wat, ja, um, wat room. specerijen hier, wat dingetjes daar. Ja. En dat is, het, uh, nou, dat is dus het leuke uh, met het boek van Janneke... wat er gisteren is verschenen. I love groente. Is dat dat wat verder gaat. Dat hmm. is, uh, daar is echt bijna ook de groente als... Uh, ja, Hoe vinden dus. jullie het? Even een rondje langs de tafel. Jonathan. Ik vind het heerlijk. Ik vind het heel lekker. En, ja, ik ben al blij met heel veel boeken over groente. Hè. Ja. De, de, de, er zijn groente. heel veel boeken ja, heel over en Ik ben er echt blij mee. Want dit jaar zijn er volgens mij wel tien of vijftien uh, boeken... alleen op groente ja. uitgekomen. Er was vanmiddag... Iemand bij mij in de winkel, die vroeg groenteboeken. Want er gaat heel veel ja. over groenten nu. En die zei, ja, het toppunt van huisvrouwengeluk is een prei die uit je boodschappentas steekt. Ik vond hem heel mooi. Ik zeg, die schrijven we op, die neem ik mee vanavond. En preien zijn maar ook heel mooi. Maar het is wel mooi. waar. Ja. Het is waar. Als je een tas boodschappentas hebt en daar steekt prei uit, dat heeft iets. Ja. Ik, uh, ik, ik zit nu toch een beetje na een, een aflevering van landleven. Te luisteren. Ja, dat wordt het nu, ja. Ik verlang nu opeens heel erg naar het platteland, nu ik deze tekst Nou, woorde. het is maar... heel fijn om te merken dat groenten echt daar uit die hoek zijn gekomen. Het begint echt heel normaal te worden voor iedereen. Ja. In deze ja. Ja. Heel, ja. En dus en krijg je er langzaam mensen minder vlees. Het wijn eten, ja. Dat het niet alleen meer over vis, en vlees en nee. kaas. maar... Precies, ja. dat het nu ook eens over groenten. Ja. Ja, uh, ik zie dat jij je bord al bijna helemaal afgelikt hebt. Ja, heerlijk. Uh, Nikolatie <lacht> heb ik het echt lekker. Ja. Jij houdt ook van dat romige in de keuken, net als ik. Ja, en dan zeker omdat je toch de, de pit hebt van die spersieboontjes Precies. erbij. En ja. ja, dat lekkere frisse groen er tussendoor? Het is een topper. Het staat allemaal in die groentenbijbel. U kunt alle informatie vinden op onze website. Ik wil nog een heel klein dingetje op de valreep met jullie aansnijden. Dat is. Uh, gisteren werd er een. Uh, er was aangekondigd in de pers dat er een heel groot DNA-restaurant werd gelanceerd door topkok Moshiq Rood. Rood. Hij is van het uh, Twee Sterren-restaurant Samhout Places. En uh, Samhout Places, moet ik zeggen. En. Uh, toen kwam die hele verzamelde te aan, 60 man. Uh, st Allemaal strak in pak. Strak in mm -hmm. pak, in, in Amsterdam-Zuid, in een in blauwe ruimte. Want wat zou er gepresenteerd worden? De genboosters met geknipt DNA. Waardoor mensen eigenlijk vitaler, intelligenter en energieker zouden worden. Hij ging, hij ging dat restaurant ten doop houden. En ze kwamen daar en het bleek gewoon een grap. Het bleek een grap. Nou, niet een grap, het was een reclame stunt. Het was een stunt, een campagne om aandacht te vragen voor DNA-onderzoek... en de mogelijkheden daarvan... Uh, van het Nederlandse uh, Genometics uh, Instituut, NGI in ieder geval. En uh, nou, een hele, heleboel brommen en qua journalisten. Die, ja. uh, die dit al uh, tijden volgden, heb ik begrepen. Nou die echt dachten: er komt nu echt, krijgen wij net zo'n laboratorium. als uh, die ver aan Adria in Spanje had. dat gaan wij in Nederland krijgen. Ah, ja, moleculair gen uh, ja. manipuleren. Ja. Uh, maar. Dat bracht me eigenlijk wel op de vraag... even los van dat de journalistiek uh, beledigd was... omdat ze voor niks waren opkomen draven. Dat ze genetisch gemanipuleerde uh, eten. Hoe moeten we daar nou over denken, Jonathan? Nou, ik... Uh... Ik heb de moeilijkste vraag tot het laatst Ja, dank je. En ik, Omdat ik zelf heel veel teel... en ik ben zelf heel erg druk bij de, de teelt aanwezig... Um, weet ik wat een zaad kan doen. Dat klinkt heel gek, maar een zaadje stop je in de grond... en dat geef je liefde aan en een beetje water en dat groeit. Maar wat gebeurt er nou met dat zaadje? Dat zaadje dat neemt ook aan wat er in de grond zit. En in de grond zitten vitamine, mineralen... waardoor het groeit en waardoor het plantje groter wordt. Ja. Dus daarvan leeft het. Daarvan leven wij weer. Dat is de manier van de natuur. En in mijn ogen moet het daarbij blijven. We kunnen gaan creëren... Um, um, producten gaan creëren om, om ons te voeden. Maar waarom houden we het niet bij het, bij, bij het goede? Wat, uh, oude dat de natuur ons te en, en, heeft. En, en, en bij de natuur. En de natuur ons ja. leidend laten. Um, ja. In de plaats van uh, gaan produceren. Want genees gemanipuleerde zaden betekent ook dat je er gif overheen kan spuiten en dat dat blijft groeien. Dat betekent het ook. Ik zie hele enge films voor me. Die zag jij ook al. hè? Ja. Voor de uitzending had je het over Die grote mensen eten peulende. en die in een keer een ja. half werelddeel Voedsel op goden van wels, Ik wil zo'n <laughs> film zien. Alles enorm groot. Hey, luister, ik was helemaal te ver vergeten te vragen wat we bij de spersiebonen voor wijn doen. En nu hebben we nog maar één minuut. Dus je moet je... En dit is Witte boosje. Heel zeldzaam, want 98% of zo is rood. Van meneer Jean-Paul Brun, die al heel lang biologisch bojelet maakt. En hele saaie rode en verrukkelijke witte. Heel erg lekker. Het is chardonnay, maar het is een hele naturelle, dus niet, niet veel op hout. Alcohol, nee. geen hout. Nee. En heel fris, want ik dacht, nou, chardonnay is lekker bij dat romige, maar we hebben ook die dus ik wil een hele frisse, vrolijke, opgewekte, ja. vlieren, fluiterende ja. chardonnay. Dat is heel goed gelukt, en, en chardonnay, chardonnay kan, ja precies, een chardonnay die, die heeft toch gewoon genoeg body om, om mee te gaan met die roomsaus. Want daar gaat het ja. dan om, hè? Ja. ja. Nou, Ik heb het geloof ik een klein beetje begrepen. Zo langzamerhand leer ik het we ook een beetje. We kunnen het wel. Ja, als we maar willen. Uh, we zijn er bijna, jongens. Hartelijk uh, dank voor jullie komst, voor het koken, voor de lekkere hapjes en drankjes. Kijk naar onze website, radiomanjare.nl. Daar staan alle recepten op. En daar kunt u alles vinden wat u wilt. Uh, u mag ons ook nog blijven schrijven. U kunt naar onze Facebookpagina gaan. Staat ook altijd heel veel op. Nou, enzovoort, enzovoort... Uh, uh, wanneer zijn wij? Er weer 29 november. Op vrijdag 29 november. Oh, en dan hebben we ook zo'n leuke uitzending. Dat weet ik dus nu al heel erg leuk, NTR. Dit is Radio 1.